7 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Een groot aantal burgers krijgt bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... een goede plek in de Nieuwe Kerk. Volgens voorzitter de Graaf van de Verenigde Vergadering... is het niet de bedoeling dat de uitgenodigde burgers... achter in de kerk komen te zitten. Bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980... waren nog zo'n 3000 gasten aanwezig... maar vanwege veiligheidsvoorschriften is dat aantal met duizend teruggebracht... In de Nieuwe Kerk staan veel pilaren, dus niet iedereen heeft goed zicht. De staking van de kustwacht op Curaçao is nog niet voorbij. Minister Hennis heeft het gesprek tussen de vakbonden en Defensie niet vlot kunnen trekken. De staking duurt nu ruim anderhalve week. Hennis verwijt het lokale personeel en de bonden dat ze zich niet constructief opstellen. De kustwachtmedewerkers zijn het niet eens met het personeelsbeleid van Defensie. Ook willen de werknemers hun wapen mee naar huis kunnen nemen, omdat zij zich daar bedreigd voelen. De man en de vrouw die zijn gevonden in het Hoendiep... is het vermiste echtpaar uit Aduard. Volgens de politie zijn ze door een misdrijf om het leven gebracht. Het stoffelijk overschot van de 68-jarige vrouw... werd vanochtend gevonden in het water in de buurt van de boot van het echtpaar. Later op de dag werd 200 meter verderop... het lichaam van de 70-jarige man gevonden. Het echtpaar werd sinds gisteren vermist. Ze hadden een afspraak met een mogelijke koper voor hun boot. Op die boot heeft de politie bloedsporen gevonden. In Kenia gaat vicepremier Kenyatta na het tellen van de helft van de stemmen bij de presidentsverkiezingen aan de leiding. Hij staat op 53% procent, tegen 42% procent voor premier Odinga. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat in de districten waar Odinga populair is nog veel stemmen geteld moeten worden. De kiescommissie heeft Kenianen opgeroepen geduldig te wachten op de resultaten. De definitieve uitslag wordt op zijn vroegst morgen verwacht.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 Mijn heren, goedenavond. Onze gasten schitterden in 2008 in de voorstelling Hollandse Spoor... als de Thaise travestiet Sunshine, die nu haar eigen avondvullende show krijgt... waarin zij vertelt over haar leven, over het kind dat ze wel heeft verwekt... maar niet heeft gebaard. Een verhaal vol tegenstellingen, afgewisseld met emotionele karaoke. Welkom bij de Sunshine Show... Hier is Esther Scheldwacht. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja Esther, je speelt een, een ladyboy in je zelfgeschreven solo. Hè, zoals Joost daarnet al aankondigde. Een Thaise jongen die in de prostitutie terechtkomt. En door het slikken van uh, hormonen een, een meisje wordt. Ja. Mijn of meer, uh, zoals er zoveel zijn in, uh, in Azië. Uh, en je hebt je dus heel erg verdiept in die geslachtsverandering. In wat daar dan gebeurt. Ja. Uh, en, en ik weet niet of je het interview met Marjolein Februari hebt gelezen... afgelopen weekend in uh, het volkskranten uh, Magazine Voorheen Marjolein Februari, moet ik zeggen. Nu Maxime Februari, de nee. schrijver. En ze vertelde in dat interview in de Volkskrant dat ze... Uh, dat, dat ze vrouwelijke... Had, had gehoord dat er vrouwelijke artsen zijn... die als ze soms een heel spannende lezing of zo moeten houden... dan een likje testosteron nemen. Oké. Okay. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, die ik ga het morgen ook onmiddellijk doen, denk ik. <laughs> in hem verdiept. Uh, jeetje. Want jij doet gaat. het helemaal, hè? In, in dat uur, die solo. Je ja. Ja. verandert van man in vrouw in man. Ja, ja ik, ik, ik vertel dat ik, of de, de, de, naarmate de vertelling zegt dat ik een vrouw word... zie je mij veranderen eigenlijk in een man. Dus het mm -hmm. visuele gaat precies de andere kant ja. op dan, dan de vertelling. En ik word daarbij heel erg geholpen door, uh, door hoe ik eruit zie... en hoe ik, hoe ik aangekleed ben en hoe ik geschminkt ben... Dus dat helpt heel erg. En ik heb me inderdaad uh, heel erg in verdiept. Nou, in mensen in kunnen gesminkt worden wat ze willen. Maar <laughs> spelen is wel ja, het allerbelangrijkste. Nee, aller dat, is waar. nee hoor. dat is waar. Maar het is, het, ik moet zeggen, het is een heel goed ontwerp. Wat Cynthia van der Linden mij heeft gegeven. En hoe ze mij heeft gesminkt. En dat is wel echt een steun voor mij. Mm -hmm. en, uh, maar goed, in, in, ik, toen ik het aan het schrijven was... heb ik me er inderdaad ontzettend in, in verdiept. En heel veel over gelezen. En dat was ook merkbaar in eerdere versies. Daar ging ik heel expliciet, uh, weet je wel, zo. Je hebt ook wel eens, uh, je leest toch ook wel eens een boek waar, waarvan je denkt van, ja, oké, okay, ik weet dat dramaturgisch onderzoek nou wel, maar vertel je verhaal maar gewoon. Nou, zo'n ja. versie had ik ook dat ik werkelijk met alle prijzen en uh, heel erg in, in detail uh, uh, opschreef hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat. En uiteindelijk heb ik dat allemaal weggehaald. En is het, helemaal in, is het in mijn voorstelling of in mijn vertelling helemaal niet specifiek. Dus uh, het gaat er wel over, maar nergens specifiek. Mm -hmm. Ook omdat de vertelling een vorm heeft. Dat hij uh, he, het aan zijn zoon, aan zijn zoon die hij nooit heeft gezien, brieven schrijft. Dus het moet ook nog wel... Ja, ik moet nooit uit het oog verliezen dat hij het aan, aan een kind schrijft. Ja. Aan zijn zoon. Aan zijn zoon. Ja, Die ja. Op te, in het begin van de voorstelling een jaar of vier is ja. en dan ook wat ouder wordt. Ja, eigenlijk gaat er, gaat er uh, tien jaar, dus het bestrijkt tien jaar. Ja. Dus wij, op het moment dat hij zijn zoon begint te schrijven, is die zoon ongeveer vier. En aan het einde is, die, is dat kind veertien jaar. Ja. Toen je die research deed, hè, wat, uh, kwam, je, kwam je dingen tegen waarvan je dacht, dat wist ik helemaal niet? Of dingen waar je uh, verbaasd over was? Uh, ja, maar als je me nu even zo vraagt, wat dan? dat, dat, dat heb ik niet specifiek iets voor ogen. Mm -hmm. um. Want wat deed je dan? Ging je erover lezen in ja. interviews of boeken? Ja, ja ik ging erover lezen en ik ging filmpjes kijken. Er zijn filmpjes er ook heel veel op YouTube waarin artsen gewoon echt uitleggen hoe, hoe het zit. Er zijn hele sites met prijzen. Uh, in Azië is het ook echt goedkoper, met name in Bangkok en ook veel gewoner. En, uh, en kun je dat ook sneller... Uh, Regelen, zou ik maar zeggen. Nou ja, en het gaat dus in de meeste gevallen dan om pillen hè, die, die ze slikken. maar eerst hormonen. Ja. Ja, sowieso moet je eerst... Uh, wat ik me ervan herinner, maar volgens mij klopt dat het eerst een jaar hormonen slikken... voordat je überhaupt uh, de geslachtsverandering mm. ook uh, daadwerkelijk... Uh, dat Laat even, ja, plaatsvinden. Ja. Goed, nieuws uit de krant. Ik liet het je net zien. Want je was vandaag heel erg druk met de voorstelling, ja. de doorloop. Ja. Uh, de Volkskrant uh, van vanochtend, pagina 3. Foto zoekt familie via Kroephoek. Ja. Dat is echt een prachtig verhaal. What? Voor alle mensen die het niet hebben gelezen. Misschien moet, kun jij in het kort vertellen wat het, wat het behelst? Uh, nou, er zijn uh, heel veel fotoalbums uit, uh, uit Nederlands-Indië... Uh, die niet terecht zijn bij hun, bij hun familie. Dus mm -hmm. die, die zijn zoek geraakt. Het Tropeninstituut is het, hè? Ja, het, ja, Tropen ja, het Tropenmuseum. Het ja. Tropenmuseum heeft die al eens verzameld. Maar er zijn nog een aantal uh, die, uh, zeg maar niet, waarvan ze niet de, de, de, de families hebben gevonden. Het uh, Tropenmuseum heeft contact gezocht met Gotan. Um, de Kroephoek-fabrikant. De kroephoek en umping fabriek. Uh -huh. ping is eigenlijk lekkerder voor mensen dan kroepel, ja, maar geniet ja. nou. <laughs> En uh, nou, die, die hebben daar contact mee gezocht en uh, Gotan die heeft uh, vervolgens uh, of kwam het idee van het Troopmuseum. dat weet ik niet. Ja, het idee kwam, kwam van het Troopmuseum om stickers van foto's van families op de kroephoek te plakken. Ja. En zo, zodat uh, die albums weer uh, gevonden kunnen worden. Met, uh, met, met de tekst erbij, uh, foto zoekt familie. Ja. Of eigenlijk moeten de families dus van... hé, hey, dat is mijn ja, tante die Doortje, aan de go ja, ja, ja. ja. Jij hebt een tante Doortje, Ja, ik heb ja. een tante Doortje. Ja. En, en zou het zo kunnen zijn? Want is, is jouw familie ook hals over kop uh, vertrokken na de oorlog? En hals zou over... het kunnen zijn Oof. dat er nog albums liggen? ja dat zou kunnen maar ja dat zou kunnen ja dat denk ik wel maar ze hebben ook er zijn ook wel een aantal foto's sterker nog mijn familie staat ook in een... allebei de familie zowel die van mijn vader als mijn moeder staat in een uh, staat in een boek um, in die in, in Nederlands in nou God wat erg ik ben de titel kwijt maar het is een fotoboek ja en, uh, en het staat ook op internet. En, uh, dus, dus je kan hun echt heel makkelijk vinden. Eigenlijk. De ouders van Esther En Scheldtel. Ik weet eigenlijk niet eens of ze dat zelf wel weten. Maar... <laughs> Want daar heb je het niet over gehad. Uh, nee, nou ja, ze, ze, ze, ze, ze, ze hebben dat boek wel. Maar uh, mijn ouders hebben geen, uh, geen computer. Dus ze uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. zijn daar niet mee bezig. En, en, uh, maar in principe zou het dus mogelijk kunnen zijn... dat jij volgende week een zakje M-Ping koopt... en dat een van jouw familieleden daarop staat. Begrijp ik nu. Uh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik weet niet of ik ze herken uit die generatie, maar het zou kunnen. Ja, ja. ja. Wat vind je ervan van, van dit project? Ja, ik vind het heel grappig. Ik vind, ja, ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Ik vind het een enorm grappige kop van uh, Lidie Nicolaasen. Foto zoekt familie via kroephoek. En uh, ja, ik vind het wel, wel een mooi initiatief. Ik vind het wel heel leuk, ja. 335 albums, daar ja. gaat het nog om. Hè? Want het Tropenmuseum heeft ze in de tijd al gelijk uh, uh, gekregen na de oorlog... Maar er zijn dus nog 335 albums die de familie zoeken die bij dat album. Want de meeste mensen zijn nu natuurlijk ook uh, al dood. Ja. Of heel veel ja. mensen zijn ja. al gestorven. Ja. Zijn. Ja. ja, dus of ze herkend gaan worden, die foto's, dat is dat nog is maar, maar de vraag. De vraag. Ja. En, en je zei het ook, maar ik haal altijd uh, Kroepoek en Emping bij de toko, dat is lekkerder. Nou, Emping, dat, dat bakt bij moeder het allerlekkerst. Dat is gewoon echt zo. Dus dat, dat komt er al uur jou haalt niet. <laughs> en Kroepoek haal ik bij de toko, ja. Ja. Dus ik ga, die, ik ga die pakjes wel na, maar koop ze denk ik niet. Gewoon de, even kijken bij even de kijken. supermarkt. Goed, uh, mensen kunnen zich melden, u kunt vragen stellen aan Estes Geldwacht. Misschien heeft u de voorstelling al gezien, want er zijn er een paar geweest van de Sunshine Show. Uh, meld het ons, uh, uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Ga naar onze website radiokunstof.nl of uh, reageer op Twitter, hashtag Radio Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Esther Schildwacht is vandaag onze gast. Ze is actrice. Ze kwam naar haar studie aan de toneelacademie in Amsterdam... bij het Rode Theater terecht. En uh, daar lezen ze haar man kennen, de acteur Stefan de Wallen. Ja. Daar is iets heel moois gegroeid. Uh, ja. Er kwamen ook twee kinderen uit voort. En uh, naast je voorstellingen voor het Rode Theater... Uh, heb je ook uh, op televisie ben je te zien geweest... Uh, in elk geval bij uh, de vloer op en ook uh, we zijn weer thuis. Daar was je in te zien. Ja, nou dat is heel lang geleden, hoor. Wij zijn weer ja, thuis. 80? Dat was zelfs ja, dat was volgens mij mijn televisiedebuut. Oh, ja? En wel. Op uh, oudejaarsavond, weet ik nog. Toen ja. iedereen voor de buis zat. Nou, dat, dat weet ik dan weer niet. Maar <laughs> dat, dat, het was wel echt de eerste keer. En ik vond het ontzettend leuk. En volgens mij zat ik, ja, ik zat in mijn derde jaar van de toneelschool. Oh, je zat nog op de toneel. Ik zat nog op toneelschool. En ik speelde in een, uh, in, een, in een voorstelling die Peter de Baan had geregisseerd. Die mij het jaar daarna weer meenam, zeg maar naar het Grote ja, Heer. Die toen nog regisseerde. Die toen nog, daar uh, was. artistiek leider werd daar. Ja. En hoe was dat voor je, dat televisie de buurt? Wat, wat speelde je in Ja, uh, ik, ik, ik, was, ik had één scènetje. Ik, was, uh, ik, ik stond in een winkel en er kwam. Sorry, dat was zo grappig. Wim T. Schippers, die kwam dan binnen en die kocht iets, maar die, had, uh, ja, die kocht een broek, maar hij had geen geld bij zich. En dan zei hij: Maar mag ik ook in natura betalen? En dan uh, keek ik hem een beetje zo, zo slinks aan. En dan zei ik momentje. En dan ging ik naar achter en dan kwam ik met een heel oud Indisch krom vrouwtje. En die keek hem dan aan en die zei, ja hoor, dat kan wel. <laughs> en die nam hem dan mee het kleedhok in. <tik> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En dat was oh, ja, het. Ja. Maar het was ontzettend, ik vond dat vreselijk leuk om te doen. <tik> en uh, verder is ik, ik heb vooral, mijn werk ligt vooral in het theater eigenlijk. Ja, we hebben je nog wel even gezien ook in de kust, toch? Terug naar de kust. Naar ja, de kust. Klopt, klopt. Ja. Ja, ja. Maar goed, het rode Theater. Jarenlang uh, heb je uh, daar verkeerd gespeeld. Uh, veel met Alice Zandwijk gemaakt. Ja. En uh, nu ben je sinds 2003, dus tien jaar ben je freelance. Ja. En um, onlangs speelde je nog het slotakkoord, deel 10 van ja. The Mighty Society, van Erik de Vroet. En daar uh, gaan we het misschien ook nog over hebben. Maar belangrijk is, je hebt zelf een voorstelling uh, gemaakt. Geschreven, geregisseerd en je speelt het zelf. The Sunshine Show. Het is ja. echt heel ingewikkeld. Ja, als je het een beetje Aziatisch zegt, is het veel makkelijker. The Sunshine Show. Ja, dankjewel. Dan is het, uh, nee, maar <laughs> mensen struikelen erover. Moet je maar eens proberen. Oké, okay, iedere keer als nee, <laughs> ik ga dit jullie. niet proberen. Nee, dat kan ik niet. <laughs> Dat doe jij maar. Een karaoke-tragedie, dat is ja. de ondertitel. Ja. Um, nou, laten we bij het begin beginnen. Want uh, uh, uh, het gaat om een personage, travestiet. Uh, Shanu. Shanu. Shanu, Shanu, Shanu ja. geheten. Uh, en die is eigenlijk al jaren geleden ontstaan. Ja. Bij Holland Spoor. Ja. ja. Holland Spoor was de openingsvoorstelling van het Nationale Toneelgebouw. En uh, Johan Doesburg was uh, artistiek leider en die regisseerde die voorstelling. En uh, er zaten een aantal schrijvers op die voorstelling. En toen wij daaraan begonnen... het was een groot gezelschap met veel freelancers. Echt een man of tien of zo. Saadet In zat daarin, uh, Miraal Polat zat daarin. Dennis Rudge, ik. Lekker veel kleuren, ja. zou ik maar zeggen. Het speelde zich af op het Hollands spoor, dat wisten we. En er was een verhaallijntje van een meisje wat uh, uh, Miraal Polat speelde. En verder was het stuk nog niet af. Dus dat bood ons de kans om... Uh, te improviseren. En die schrijvers die, die gingen aan de slag met uh, materiaal wat opgenomen werd. Johan die neemt vaak zijn repetities op. En toen ook. En eigenlijk op dag één, ja, er stond een kledingrek en er lag een bak met pruiken. En hij zei, nou doe allemaal wat aan. En je bent op een station en ik ga jullie interviewen. En het was echt vanaf het eerste moment dat ik een roze uh, rokje pakte, een pruik op zette en dat ik een Thaise travestiet speelde die met een bos bloemen... op weg ging naar zijn kind in het ziekenhuis. Meer wist ik niet. En hij kon geen Nederlands. En dat kwam uit jou? Of was dat de opdracht? Nee, nee, dat was niet de opdracht. De opdracht was echt doe iets aan... Ja, ja. en pak een type, een typering. Nou, en dat zag Gerard Jan Reiner, dus Die vond dat een goed type en die heeft het in de voorstelling geschreven. Maar dat was maar echt een heel klein scènetje. Maar wel een heel leuk scènetje om te doen. Echt mee op een stellage samen met Pieter van der Sman. Hm. En uh, de eerste tekst was uh, "Accuse me, why do you cry?" En dat ik op de een of andere manier en ja, ik weet niet, ik weet niet waarom, maar de, uh, ja, hij, hij was in mij geboren zou ik maar zeggen. Er ontstond echt een verhaal. En ik ging heel erg van het personage houden. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar dat was echt zo. Nee, ja, ik zie het zelf. Ja, dat ja, is, is wat raar. Ja, ja, heel raar, heel raar. Maar komt... kende je hem al? Kende je zo iemand? Nou, nee, nee, nou, nee, nee. Want het is niet dat ik nou zeg, God, ik doe altijd een travestiet in de kleedkamer of zo. Helemaal hmm. niet. Maar, maar dat was natuurlijk wel. En dat is, zal je altijd zien als je bepaalde rollen speelt, dan, dan ontdek je, word je dan pas op dat moment... of later, pas veel later, bewust in uh, de oorsprong daarvan. Dus ik dacht, ja, eigenlijk hebben zich door de jaren heen... of door mijn leven heen al verhalen in mij opgeslagen... of momenten hebben indruk gemaakt. En die bundelen zich in één zo'n personage... Mm -hmm. En achteraf gezien, wie zijn dat dan? Of wie is dat dan? Wie komt er gelijk omhoog geplopt? Of op welk moment? Uh, nou, bijvoorbeeld mijn tante Doortje, die jij net noemde. Uh, toen ik voor het eerst naar Indonesië ging, toen was ik 23. Toen uh, ging ik met mijn toen vriendin. Ging pas voor het eerst? Ja, ja, ja, toen ging ik voor het eerst. Ja, daarvoor was ik er niet zo mee bezig. Had ik ook gewoon geen geld, was ik student. En, uh, en uh, ja, dus toen... Toen werkte ik net en uh, toen ging ik voor het eerst naar Indonesië... met mijn broer en met een uh, vriendinnetje, Kaya... die daar ook haar roots heeft liggen. En wij waren daar en we gingen op bezoek bij mijn tante Doortje... die daar woont, in Jakarta. En we gingen in uh, zo'n geairconditionede grote oog auto naar uh, Seni Dat is de avondmarkt. En we kwamen langs een klein straatje, s'avonds. En er stonden allemaal hoertjes, hoge hakken en schaars gekleed. En toen zei ze, kijk... Dat zijn... Uh, uh, mooi, hè? Dat zijn jongens. Maar zielig. Straks worden ze in elkaar geslagen. En toen, boem, ging die auto verder. En dat is bijvoorbeeld zo'n moment... Ja, ja. Uh, waarvan ik me op dat moment dat helemaal niet besefte. Maar dat is me altijd bijgebleven. En, um, en vuurden jullie niet allemaal vragen op Tante Doortje af? Van hoezo jongens en in elkaar geslagen? Kaya deed dat wel. Dat is de meest directe van ons drieën. Eh... Um, ja, oh ja, omdat het, dat, dat, dat mocht gewoon niet. Er kwamen knokploegen avonds en uh, je mocht daar niet tippelen. En dat, eh, eh, op Thailand is het ook wel een ander verhaal. De hele travestie en, het, en transsexualiteit dan op Java. Thailand dus, uh, mm -hmm. maakt het wij, deel uit van de economie en is het zeer belangrijk. En natuurlijk de religie. Ja, de religie mm -hmm. ook, ja. En uh, op dat moment was ik in Jakarta. Maar dat zijn dan wel momenten, ik denk ja, zoiets. Of, of uh, verhalen van mijn oom. Ik heb een oom die... Uh, uh, toen hij gepensioneerd was, heel veel ging reizen en heel veel naar Azië. En dan met allerlei verhalen terugkwam over body-to-body body bars en karaoke bars. En ja, dat sprak enorm tot mijn verbeelding. Body-to-body body bars, dat is een soort massageachtige? Ja, body-to-body bars. Dan zitten de meisjes in een soort uh, vissenkom... Of ja, achter glas met nummers. En dan kunnen mannen komen en die kunnen bestellen welk nummer ze willen. En dan ga je mee in een kamertje en die, dan krijg je een massage met, je lichaam, met, hun, hè, met hun lichaam. En als je eventueel verder wil gaan, dan, dan is dat ook vaak mogelijk. Hmm. Ja, en dat zijn dan ook vaak ladyboys? Dat kan ook. Dat hmm. hoeft niet zo. Nee. Maar het is ook niet... Ik heb, ik heb al eigenlijk allerlei dingen... Uh, genomen en dat uh, samengevoegd in mijn leven, ja. Ja, ja, uh, ja, ja. Want uh, toen was het personage dus geboren en um, voorstelling was gedaan. Is goed ontvangen nog, ja. Ik heb het niet gezien, maar. Ja. En um, toen besloot jij om dat personage uit te gaan schrijven, om er meer mee te gaan doen. Hoe, wat gebeurde er? Want. Dit is het eerste stuk ja, ook, dat je geschreven hebt. Klopt, klopt, ja. Ik schreef eigenlijk altijd al, maar nooit uh, officieel. of ik, ik durfde dat nog niet echt te doen, want ik, want ik had al een beroep. Een beetje zo, ja. een beetje bleuig. En ook, ik had, nee, dat was ook eigenlijk zo. Ik had gewoon ook, was altijd druk aan het werk. Maar op de een of andere manier ging ik dit opschrijven... en us aan een dramaturg laten lezen... en us aan Kees David vertellen, directeur van theater aan het Spui... In de tijd dat wij nog familiefeest speelden, speelde een voorstelling die ik met mijn broers heb gedaan. En die zei: Ja, maar Indische familie, Theodor Hond, dat ja, is verhaal. Ja, ja. En, uh, en die zeiden: Joh, maar dit is een heel spannend verhaal. En ook de dramaturg vond de hele opzet. Hè? Dus het is uh, zowel. Uh, de vorm is dat hij dus brieven schrijft aan zijn zoon. die hij niet verstuurt en die hij niet kent. Dat kind kent hij niet, heeft hij nooit gezien. En aan de andere kant. Uh, uh, de, de, de, de optredens die hij doet, de karaoke. Dus je ziet heel erg zowel zijn buitenkant als zijn binnenkant. En dat in een hele de taal. Want hij moet in het Engels schrijven aan zijn kind. maar beheerst dat niet goed. Dat is echt toeristen-Engels. Ondertussen leert hij Nederlands. Uh, dus die taal die gaat zich op een gegeven moment mengen. Dus het wordt van slecht Engels naar slecht Engels, Nederlands naar slecht Nederlands. Dus daardoor druk je je ook op een bepaalde manier uit. We, we kunnen trouwens een fragmentje laten horen. Oh, ja, want we, we hebben een dvd van je gehad. En, um, uh, de, de geluidskwaliteit is niet topkwaliteit, <laughs> maar het, het, het geeft een hele mooie indruk. Het is het begin van de voorstelling. Okay. Dus uh, um, je zit op... Nou ja, laten we gewoon luisteren. My dear son. Once I was a Thai boy. I played on the beach... My parents were poor. We lived in a kleiner house with 12, Alama family. I worked all my life, my hele leven. First, I sold souvenirs on the beach for tourists, and when I was five, I started boxing. Ik Leer Netherlands knew. So one day,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 Ik denk aan je every dag. Je bent de sunshine van mijn leven. Ja, Esther Scheldwacht in de Sunshine Show. Um, het is een heel ontroerende uh, voorstelling, maar ook heel grappig. Er valt ook echt wat te lachen. Ja, gelukkig maar. Uh, <laughs> uh, en het is heel licht ook gebracht. En uh, Loek uh, Sonneveld van de Groene, die, die schreef een uh, kritiek. Die was echt super enthousiast. Ja, een toneeljuweel, een krachtig aanbevolen wonder, noemt ja. hij het. Wat, wat is jouw verklaring waarom het je zo goed lukt? Want ook net toen je even dat zinnetje deed... Het, de, de ontroering zit ook heel erg bij jou voor dit personage. Wat... Ja, klopt. Ja, Ik voel me heel committed op de een of andere wijze. Ja, waarom is dat... Ik weet het niet. Ik, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ik hem moet verdedigen of zo. Ik weet niet waarom. En eh, ja, ik, wat ik, eigenlijk had ik al toen ik hem speelde in Hollands Spoor, hè, dat hij nog helemaal niet af was, dat het mm -hmm. verhaal nog helemaal niet op papier stond. Maar mensen vonden het een leuk personage, moesten er ook om lachen. Maar dan had ik ook, dan dacht ik ook van ja, maar wacht even. Jullie mogen hem niet uitlachen, want er zit een heel veel... Ik heb ik heb een heel verhaal te vertellen. En dat dacht je toen al. Ja, ja dat verhaal heel had je grappig. toen al. Niet. Nee, had ik nog helemaal niet. Maar ik vind het altijd heel spannend. Ik hou, ik hou heel erg van groteske. Mm -hmm. En uh, dat is. Uh, nou ja, dan kom ik bij Alice Zandwijk natuurlijk ontzettend aan me trekken. En Erik de Vroet is er ook niet vies van. Dus ja. dat, dat is heel feestelijk. Maar ik hou heel erg van groteske. Maar dan wel daarbinnen heel serieus ingenomen worden. En. Uh, dat was met dit natuurlijk heel spannend. Dat je denkt van ja, als je zo'n vet accent... of als je zo met pruik... of word je dan niet weggezet als... dus dat was ook, vond ik heel spannend om te gaan doen. En godzijdank lukt het. Uh, en dat is het allebei, wel, ja. Ja, dat mensen hem wel serieus nemen. En tuurlijk, ik hou daar ontzettend van... als dingen ook licht zijn. Ja. Ja. En uh, uh, uh, uh, die figuur, hè? want er uh, uh, uh, is dus sprake van een zoon. Hè? Hij heeft iets gehad uh, uh, met een meisje, een Nederlands meisje. Ja, een waarom, was dat, ja, waar, waarom was dat belangrijk? Waarom uh, trouwens in, in eerste aanzet gelijk al... dacht jij het is een travestiet met een zoon? Um, even dat kijken. ligt nou echt niet zo heel erg voor de hand. Dat vertelde je uh, ja, niet al bij klopt. Holland Spoor. Ja, ja, ja, ja klopt. Uh, ja, ik denk dat dat dan weer een verhaal is... Uh, wat zich in mij heeft opgeslagen... dat een vriendinnetje van mij <laughs> ooit mooi, op Thailand was. En, uh, of in Thailand was. En daar uh, uh, een... Een kleine taai ontmoeten, Een hele kleine sterke taai. Waar ze als een blok voor viel. <laughs> waar ze een weekend enorm beestachtige toestanden mee heeft uh, gehad. Ik ga niet zeggen wie het is jullie. Maar goed. die kennen we allemaal. Nee, namelijk. nee, oh, helemaal okay. niet. Nee, maar jij misschien wel. En uh, uh, In elk geval. Maar aan die taai was gezegd. You, wat ik ook letterlijk in de voorstelling zeg. Ja. Maar dat was echt aan hem gezegd. With your, your nice skin, nice body. You can look like a girl. You can come work in my bar. En easy money komt er dan achteraan. Easy money. Easy money is dan weer, heb ik weer ergens anders vandaan. Maar dat is dan ook iets wat, wat ik heb onthouden ja, of zo. Ja, ja. En wat ik heb gebruikt. Ja, Dat ik denk, oh ja, zo gaat het dus. Je, jouw broer, we spraken je broer. een van je broers, Ritchie Geldwacht, uh, Oud-journalist, of is nog steeds journalist. Ja, ja. Maar we, we kennen hem nog vooral van HP De Tijd. Daar heeft hij veel ja. voor geschreven. En, en die zei dat jij zelf ook het altijd zo benoemt... dat je een Aziatische ritme hebt. Ja. Um, wat ook een verklaring zou kunnen zijn waarom dit zo lekker loopt. Nee, zeker. Ik denk maar, dat dat er ook mee te is maken is. Wat is dat, heeft. een Aziatische ritme? Um, wat is... <laughs> ja, wat is een... Nou ja, wel, wel iets vertraagd. Wel gewoon mm. de tijd nemen, denk ik. En dan soms ook heel erg kunnen versnellen. Maar uh, ik heb een hele tijd... heb ik. Uh, heb ik het Aziatische in mij, zou ik maar zeggen, willen bannen. Dat, ik dacht, nee, maar dat, dat wil ik niet, want ik wilde mensen mij gewoon zien als Esther... niet per se als Indisch of per se als Aziatisch. Tot een aantal jaren geleden. En ik denk dat dat wel zo'n beetje bij familiefeest is begonnen. Waar ik me ook in eerste instantie tegen heb verzet. Um, familiefeest moeten we even ja, uitleggen. Dat was ja. dus uh, een, een boek, jaren geleden, autobiografische roman van Theodor Holman... Ja. over zijn Indische familie. Ja voor zijn ouders, familiefeest. En uh, als ik het me goed herinner... Uh, zitten de kinderen aan het sterfbed van de vader. Ja, het beschrijft eigenlijk de, de, uh, het beschrijft de dagen van het overlijden van zijn vader... tot en met de begrafenis. En wat dan gebeurt, met name met de kinderen en de moederfiguur... maar eigenlijk komen er ook heel veel familieleden langs. Ja. Dus en dat hebben wij met z'n drie. Ik heb twee broers en ik, die hebben, hebben die voorstelling gespeeld. En uh, Carlo's Geldwacht, uh, ja. jouw andere broer, ook acteur, ja. uh, die nam geloof ik het initiatief. Nou, nou, nou nee, het lag meer bij Richie volgens mij. Als nou ik ja, het me ja, goed herinner. Ja. Maar klopt, ja. En uh, Carlo ging het bewerken. Ja, ja, en ik vond het eerst. Ik had niet zoveel met dat boek. Ik, Want? Wat, ja, ik vond het niet leuk. Ik vond het grof. En. Uh, ik zag het niet. Ik zag het niet. En, en, en, en misschien ook wel dat ik dacht, ja, dat Indische, ik weet niet. Ik, ik wilde het eerst niet en toen zouden ze het met z'n tweeën gaan doen. Ik, ik vond ook dat het veel meer, toen ik het boek las, dacht ik... ja, maar het gaat heel erg over die broers. Hm. En uh, nou, toen gingen ze nog een keer aan mij vragen. Van ja, maar eigenlijk moet je gewoon meedoen. Of wil je toch mee? En toen zei ik ja. En nou ja, ik heb daar nooit een moment spijt van gehad. Want het was echt... Zo verschrikkelijk leuk om te doen. En ook weet je, dat ik toen toegaf aan... ja, ik ben het toch, dan maar alles uit de kast. Dus uh, ik deed ook... dat uh, was dus eigenlijk een ommekeer voor jou, ja, die voorstelling. Ja, misschien wel. Ja, nou ja, of, of, een extra, dat je denkt... Uh, Laat ik nou gewoon benutten wat er al is. Laat ik daar gebruik van maken. Laat hm. ik het zien als, als iets extra's en als iets, als iets positiefs. Maar als je zegt, ik wil dit bannen. Wat, wat bedoel je dan? Want uh, ik bedoel je bent Indisch. Klaar. Ja, klopt. En hoe kun je dat dan bannen? Of dat niet willen zijn? Nou, um, bij, toneel, bij toneelrollen heb ik daar in die zin geen last van. Omdat ik uh, nooit... Uh, op de stille kracht na, maar, maar, en, en, en, en nu het Society 10... maar dat vind ik weer ook een heel ander verhaal. Maar um, nooit ge, gekozen ben omdat ik Indisch of Aziatisch ben. Tot jouw grote vreugde dus, begrijp ik. Tot, tot mijn Want daar grote Daar heb je ook vreugde. heel veel moeite voor gedaan. Tot mijn grote vreugde. En dat is ook wel mijn uh, spanningsveld of zo met televisie. <lacht> dat ik toen ik net van school kwam, dat ik in eerste instantie me ook niet zo wilde inschrijven bij castingbureaus en, en zo omdat ik dacht, ja, maar dan gaat het zo om mijn uiterlijk. En dat wil ik niet. Terwijl je de buurt, vertel je net, bij Wim T. Schippers... Dus waar je nog zo ja. hartelijk om moet lachen, ook op jouw Indische... Ja, dat, nou, dat weet ik niet per se. Die oma die was ook wel Indisch, maar het ging daar helemaal niet over. Nee, maar goed, als je het dan met een, een heel krakkemikkig Indisch omaatje aankomt... Ja. dan is dat toch... Ja, nee, nee, ja, ja, dan, nee dan zou het net zo goed ook... een ander... Ja, ja. Ja. ja. Een ander uh, krakkemikkig omaatje kunnen zijn. Ja. Maar, want vorige week was hier uh, Remy Sambo... Ja. Uh, die een voorstelling heeft gemaakt, juist hierover. Die he? moet ik nog zien, de die... Negerhut van, ja. ja. ja. ja. ja. uh, uh, van oom Tom. Ja, op zoek naar oom Tom. Die refereert aan de Negerhut van oom Tom. En het daar ook heel erg over heeft. Van de, de, de, uh, maar jij zegt dus, ik heb mij niet laten inschrijven bij castingsbureaus... omdat ik daar bang voor was en het dus eigenlijk uit de weg ben gegaan. En nu is er iets veranderd sinds een paar jaar of sinds familiefeest ja ja ja ja omdat ik ja omdat ik, uh, ja. Omdat ik uh, denk van ja ik moet dat ik moet daar gebruik van maken en niet alleen maar maar het mag er ook zijn en je moet dat niet ontkennen dat geloof ik nu wel hm. ja want waar um, waar was je dan bang voor uh, op het moment dat je dacht ik moet het bannen ik bedoel waarom zou je het niet willen zijn uh, ja, waarom zou ik het niet willen? Ja. Nou ja, laat ik het even op televisie houden. Dan, dan was er eens een, een, een kinderserie met een Vietnamese bootvluchteling. En dan, dan kon ik komen of zo. Ja, ja of... of uh, dat, dat, dat, dat, dat platte eraan. Dat, ja, en het uiterlijke eraan. Ik, heb gewoon, ik vind uiterlijk sowieso iets moeilijks. En dat hangt daar natuurlijk ook toch wel mee samen. Dat was ook niet handig als actrice. Hè? Nee, dat uiterlijk iets je is. Nee, nee, nee, nee. Maar ja, ik werk niet voor niets heel graag met Alice Zandwijk. Waar je heel lelijk mag zijn. En soms zelfs moet zijn. Ja, leg dat eens uit. Wat vind je lastig aan, of moeilijk aan uiterlijk? Uh, ik, vind het, ja, ik, ik, uh, vind, ik vind mezelf niet mooi. En uh, ik vind het vervelend als. Uh, ja, oh, ja, ik vind het vervelend als daar een waardeoordeel aan hangt. Ja, dat meen ik wel, dat vind ik wel. En dat is natuurlijk. Ja... En heb jij jezelf nooit mooi gevonden? Nee, nee, nee. Nee, nee, dat ben ik ook niet. Ik ben heus charmant, dat, dat vind ik ook. Maar ik ben niet uh, knap of zo. Ja, ja. En ik heb ook wat weleens... is knap, wat is mooi. Ja, nou, dat is ook zo. Het is ook totale onzin eigenlijk. En heel vervelend. Maar wel maar... iets wat belangrijk is, zeker, als nou, je kiest voor het acteursvak. Nou ja, ja absoluut. En ik, ik bedoel, je loopt er soms ook wel tegenaan. Ja, dat is ook wel zo. Ik heb eens met een hele esthetische vormgever gewerkt of zo. En die, die begon elke keer te zuchten als hij mij zag dat hij dacht, ja, maar die krijg ik nooit. En dat pak je waar, waar, waar Bien de Moor wel in kan. En dat, ja, dat zijn confronterende momenten, laat ik het zo zeggen. Nu begrijp ik opeens ook de opmerking van uh, Richie van je broer... die tegen ons ja. zei... Ja, Theodor Holman die ging na familiefeesten nog over schrijven... over de ja. voorstelling. En dat jij een mooie vrouw speelde. Oh ja, en dat vond ik alleen maar heel leuk dat hij oh, dat schreef. Nee, nee, dat, had ik, nee dat vond oh. ik heel leuk. Nee, maar ik dacht, hoezo een mooie vrouw speelde? Maar goed... Ja, ik denk, ja, mooie vrouw. Dat ik, snap ik wel. Ja. Want jij ja. nam alle vrouwenrollen voor je rekening. Ja, he? In het milieu. was ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja, ik mocht heel veel schakelen en heel, heel veel typeringen doen. Waar ik, ja, waar, waar ik van hou om te doen. ja was trouwens het regiedebuut van, van Annemarie Oster, ja. familiefeest. Maar goed, in, in zekere zin was dat dus een, een ommekeer, die voorstelling, familiefeest. Ja, op een bepaald vlak, ja. En hoe was dat om dat met je broers te doen? Ja, ontzettend leuk. Ontzettend leuk. En, uh... en ook confronterend? Uh, nee, nee. Nee, maar ik denk wel ja, heel bijzonder, omdat uh, het heel anders was dan een, dan een ander proces. Met collega-acteurs? Ja, ja, waar heel erg gepraat wordt en waar het heel persoonlijk wordt. En dat, dat, uh, dat hadden wij dus juist helemaal niet, terwijl wij dan familie waren. <lacht> dus uh, dat, uh, nou, we gaan... Maar uh, Indische mensen praten toch ook niet? Uh, nee, nou, ze praten wel, maar... Over eten, Ja. <lacht> Over een kroephoek een of, en emping. Precies, dat de emping echt veel lekkerder is dan de Ja, Maar zo is het bij jullie, het cliché klopt. Nou, ik denk, ja, ja vind ik wel. Vind ik wel. Wij, ja, nee, we hadden het er niet over. Of, ja, je zou denken, twee broers en een zus ja. en die maken een voorstelling over het sterven de van ja. vader. En, ik heb nooit gezegd, van, maar hoe denken jullie dan dat straks. Nee, nee, nee, nee. Ik vind het ook wel goed eigenlijk. Ik vind daar ook wel een schoonheid in schuilen. Ja. Om het allemaal niet uit te spreken. Ja, ja vind ik eigenlijk niks, vind ik, of niks mis mee. Maar in ons geval, ik vond het ook eigenlijk zo grappig. Het ging gewoon zo organisch. En die voorstelling was er gewoon. En we hadden het er nooit over van uh, ja, hoe dingen per se beter. Het was ook inderdaad met veel eten. Er was altijd wel iemand die eten mee had. Er werd ook gegeten tijdens de voorstelling. Maar in die voorstelling deden we hele emotionele dingen... En omhelsten we elkaar en huilden we. En, uh, dus dat is wel ja, heel bijzonder om te doen, hoor. Dan, ja. Is dat misschien ook de reden waarom jij uh, het acteren zo prettig vindt? Uh, dat ik... Wat? Dat ik nou, wel... Je zegt net, ik vind er eigenlijk wel een schoonheid in zitten... om niet zo eindeloos uh, te praten. Um, dat ik het daarin wel kan doen. Bij het acteren kun je natuurlijk helemaal losgaan. Eh... Uh... Ja, ja, ik weet, ja, misschien. dat Het is wel een zekere vorm van uitlaatklep, wel. Maar ook een, een, een vergrote vorm van de werkelijkheid ofzo, die ik prettig vind. Dat dus je in een soort snelkookpan terecht kan komen in, in het acteren. Hè? Dat je binnen een uur uh, van een man naar een vrouw... en uh, tien jaar verder kan, uh, kan gaan, bij wijze van spreken. Zoals je het nu doet. In, nu doe. ja. je, je schrijft op je site ook een paar uh, mooie dingen over uh, Acteren. En uh, daarin zeg je onder andere: uh, worden wie je niet bent leuker kan niet. Ja. Wat is dat Esther Scheldwacht? Ja. Worden wie je niet bent, leuker kan niet. Zo tegenwoordig toch alles en iedereen roept... dat je vooral jezelf moet zijn. Maar jij denkt daar heel anders nee, over. Nee, dat is toch ontzettend leuk... om te worden wie je niet bent. Wie je bent, ja, die ben je nou eenmaal al. Ja, daar dat, heb je dat je al is al vastgegeven. Ja. Maar we inderdaad een mooie vrouw spelen. Hoe leuk is dat wel niet voor een vrouw die zichzelf <laughs> niet, niet, <laughs> niet zo mooi vindt? Nee, maar dat is ontzettend leuk. Nee, Sire, eigenlijk meen ik het. Eigenlijk ja, is dat zo ontzettend leuk om te doen. Om te denken, ik ben prachtig en uh, ja, krijg je, je krijgt een andere stem. Je krijgt ja, ik een hoor andere het, houding. Ja. Uh, heel zelfbewust. En dat je denkt: oh ja, zo, zit, oh ja, zo voelt iemand zich dus. Wanneer ontdekte je dat eigenlijk? Dat dat, uh, dat, dat, dat dat zo iets prettigs is. En je ja, beschrijft dat spelen, het nu, maar ik neem ja. aan dat je dat nog niet wist... toen je naar die toneelacademie ging. Jawel, ik denk het wel. Ik denk gewoon echt als kind al. Ik eigenlijk. Ik vind mezelf op mijn allerbest... als ik nog steeds in een soort zandbak speel eigenlijk. Of, of hè, zo vrij ben dat het voor mij voelt alsof ik in een zandbak speel. En, uh, uh, dus ik denk dat ik dat als kind al wel wist... En, en ik, vond, ik vond de werkelijkheid ook heel vaak tegenvallen. Ik, ik hoopte heel erg dat het leven zou zijn zoals in een Shirley Temple-film. Ik, ik heb het ook wel geprobeerd als kind. Hoe dat? Nou ja, dan ging ik zingend over straat. Ik Shirley Temple zien zingen op straat. En dan dansten zij en dan zong zij en dan ging ze over straat. En dan, en dan zong de glazen was er terug. En <lacht> dan ging ik ook proberen. Maar bij mij zong die hele glazen was er niet terug. En, en de violen bleven uit. En die big band die was er niet. En dan vond ik tegenvallen. Ja. En het feit dat jouw broer ook uh, acteur is geworden... en dan die andere broer uh, journalist, was het ook zo'n milieu? Stimuleerden je ouders het heel erg? Um, nee, niet per se. Uh, nou, nou, mijn moeder die, die uh, was heel leuk. Die had declamatielessen gehad op het Johan de Wit. Uh, in Den Haag? In Den Haag. Keurige zat, school? Uh, ja, ja. En ik zat uh, op het uh, Aloysius College en daar werd ook wel aan toneel gedaan... En mijn broer, eigenlijk mijn oudste broer, die nam mij mee naar voorstellingen van, uh, uh, van het Nederlands Danstheater. En dat is ook nog wel dat ik wel eens heb gedacht, ik had danser moeten worden of zo. Het, het was echt betoverend. Ik weet mijn allereerste voorstelling nog. jaar, die van uh, uh, van, uh, nou, Jiri Kilian. Ja. En toen heb ik echt nachtenlang in dans gedroomd. Dat is echt waar. Ja? Ja. En, maar goed, dus dat was wel dat... dat en, nou ja, en toen uh, het Holtheater had je in Den Haag... en uh, de Haagse Comedie en de Appel. Daar ging ik allemaal naartoe en dat vond ik betoverend. Ja en, in je en eentje? Of was er dan, dan iemand die met, jou uh, vindt... Met school wel, maar ook wel met mijn broers. En uh, later ook wel met vriendinnetjes... En ik had al heel jong uitgezocht dat je op de toneelschool in Maastricht... daar mocht je op als je 17 was. En de andere scholen als je 18 was. En toen was ik 17 en toen ben ik daar onmiddellijk gaan auditeren. Wel met het idee van nou, dat haal ik nooit. Want ik vond toneel ook wel iets heel heiligs. En ik dacht dat is onhaalbaar. En dat voelde voor mij als een hele ver weg wereld. On, on, on, onhaalbare kaart. En toen werd ik tot mijn stomme verbazing aangenomen. Ik en, ben nog verbaasd, zo te zien. Uh, nou, nou ja, nee, dat niet. Maar ik kan me dat gevoel, ik weet dat gevoel nog ja, heel ja, goed. Ja. ja, ik weet het gevoel nog wel heel goed. Ja, en toen was ik 17, toen ging ik het huis uit. En toen een jaar later kon ik daar weer vertrekken, want ze vonden me zo jong. Toen ben ik heel woedend geworden. Ja? Nou, niet daar hoor, maar ik ben wel heel boos geweest. Ja, omdat ik dacht, ja, maar een jaar geleden was ik nog veel jonger. Ze dus, slaat het op. En ouder word ik vanzelf. En. Uh, en toen dacht ik, ik, toen wilde ik zeker weten of ik het mocht. Van, uh, weet ik niet wie. Oh. Van God of de kosmos, zeg ik altijd maar. Maar van God of de kosmos wilde ik weten, mag ik actrice worden. Dus toen ging ik op alle toneelscholen die er toen waren. Arnhem, Amsterdam en uh, Antwerpen. Ging ik audities doen. Want je was er zelf echt van overtuigd dat dat het moest zijn. Nee, dat, dat, dat ik dat wilde. Niet dat het moest zijn, want ik wist niet of het mocht. Of ja, ik het echt kon, zo voelde dat dat ja, iemand ja, jou ja. daar toestemming toe zou geven. Nou, of... ik had wel, ik heb echt een fnuikende onzekerheid altijd. En nog steeds wel, maar. Ja, dat is wat de vriendinnen ook zeggen over jou. Oh, echt? Ja. Verdorie. Dat het daar nou maar eens mee afgelopen moet zijn. Hé, hey, Jezus, Irritant. Wat is dat dan? Nou, ja. Want onzeker waarover? Ik bedoel, als je zoveel jaren acteert. Ja. En zulke mooie voorstellingen ja. maakt. En nu zelf een hebt gemaakt. Waarom zou je dan? Waarom onzeker zijn? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een soort uh, aangeboren karaktereigenschap is, misschien wel. Hm. Ja. Maar het is niet alleen zo. Heeft hè? dat ook nog iets met die Indische achtergrond te maken? Misschien. Ja. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. ja. Misschien of zeker. Nee, dat weet, dat weet ik echt niet. Het is heel lastig. Uh, uh, ja, nee, dat weet ik echt niet. Die dingen lopen heel erg door elkaar. Wat is het Indische en wat is het niet-Indische? Daar kan ik niet echt een vinger op leggen. En is dat iets waar je nu meer uh, over nadenkt... sinds dat familiefeest? Nou, maakt dat eigenlijk ook helemaal niet uit? Hoe het zit en waarom het zo is? Nee, jawel. jawel. Ik, nee, dat is wel iets waar ik meer over nadenk. Of waar ik meer. Ik schrijf nu ook columns voor de moesom, bijvoorbeeld. En dat, uh, het Indische blad, hè? Ja. Ja, die Maandblad sinds 1956, geloof ik. En uh, nou dat vind ik dat doe ik met ontzettend veel plezier. En dat ben ik begonnen omdat ik uh, uh, dat schrijven... Dat, dat ik dat nu een uh, soort van heb ontdekt of dat durf te doen. Mm -hmm. En me daarin wil beoefenen. Dus ik denk, nou, ik ga kilometers maken. En ik vind het ook leuk om dat voor de moesom te doen. Het voelt nog als een veilige plek waarin ik dat kan ontwikkelen. Kijken, onderzoeken of ik het kan. En, en in hoeverre... Blijf ik nog iets te melden hebben over dat onderwerp. En, uh, nou ja, en wat het... valt je dan op? Want over welk onderwerp hebben we? Het ja, aan? nou ja, het, het, moet we, of het moet, maar het liefst moet. De wens is dat het Indisch gerelateerd is. Tuurlijk, want het is een Indisch Maar Maanblad. Aan de andere kant ben ik Indisch, dus alles is Is Indisch alles gerelateerd eigenlijk aan. eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus in het begin had ik nog heel erg de neiging om het er, de, de, daarover te hebben. En nu laat ik dat eigenlijk al veel meer los en komt het soms een beetje zijdelings uh, voor maar, nou. hoe, hoe Indisch is het gezin waar je uitkomt? Hoe zo'n belangrijke rol speelt het in, in het gezin, Scheldwacht? Uh, nou, ik denk dat wij een ontzettend Indisch gezin zijn. Maar dat ik dat uh, als kind helemaal niet zo heb ervaren... Want dan is dat je, hè, je, je, je biotoop. Dus dan, ja, dan denk je niet... oh, wat zitten wij hier in te <lacht> zijn met z'n allen. Pas later, toen ik op de toneelschool kwam... en uh, ja, op toneelschool heb je ook wel heel erg... Hè, dan krijg je eigenlijk je vriendinnenfamilie. Dat is heel, het is heel hecht en het is heel hard werken. En, Milou Frenke is daar een van, ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, dan pas, en, en, uh, met, als je vriendjes krijgt, zo, denk je... oh. Weet je, Dan pas ga je, ga je denken van... oh, maar dat is eigenlijk heel Indisch. Of dat is een hele Indische eigenschap. Of mijn indirectheid wordt nu niet beantwoord... omdat ze niet doorhebben dat het indirecte is. <lacht> dat soort <lacht> dingen. Ja, En het is heel grappig, want ik zie het ook terug in mijn kinderen. Terwijl ik niet het idee heb dat ik ze... ja, wat is ook helemaal een Indische opvoeding. Maar... Ja, precies, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want wat is er dan... Ik bedoel, de, de, ja, de, het, het indirecte, het, het grote zwijgen... Nou ja mijn, zijn... ja, ja, ja. ja, mijn kinderen stonden altijd hè, op, de, op de basisschool... achteraan bij het uitdelen van een ijsje bijvoorbeeld. En dat wil niet zeggen, want dan zegt mijn man... ja, maar ik ben ook bescheiden. Het is dus niet dat dat per se iets Indisch is, maar het zou het wel kunnen zijn. Hm. Hè, ik heb ook een vriendin die, die uh, Tamara Bos, scriptschrijfster... hartstikke blond en Hollands. Maar die herkent heel veel in die... In, ja, in Indische eigenschappen. Want die heeft zij gewoon zelf als karaktereigenschappen. Dat is heel grappig. Ja, dus wat is het een en wat is het ja, ander. Ja, en doet het ertoe. En die bescheidenheid... Um, zit dat je dan, heeft dat je niet enorm in de weg gezet Zit het je niet nog steeds erg in de weg? Want ik bedoel als je het aan het vak van acteren denkt... dan is het toch ook heel erg dat je moet laten zien wie je bent... en dat je het ontzettend graag wil... en dat je niet achteraan in de rij moet gaan staan voor die rol... maar heel erg vooraan. Uh, uh, nou... Misschien, misschien is dat heel dom van mij dat ik dat niet doe, maar ik, ik weiger dat. Ik, ik, uh, ja, ik doe daar niet aan mee of zo. Ik, ik ga ook niet heel veel naar premières en uh, ik ben niet handig. En, maar dat, ik vind ook niet dat ik dat moet zijn. Want dat zit er bij mij gewoon niet in. Aan de andere kant, want uh, ik wil wel even opkomen voor mijn zekere kanten. Want die heb ik ook. Nee, maar die heb ik ook echt ja. het arrogante af af en toe. Voor de nou, arrogante mee. af, dus ook weer niet waar. Kijk, dat onzeker, dat weten we nou wel. Maar ik weet, van sommige dingen ben ik heel erg overtuigd. Dus inmiddels ben ik heus overtuigd dat ik kan spelen. En ik heb iets te melden. Nou ja, en... dat is wat, en Suzanne Visser, andere goede vriendin, ook acteur. En uh, Milou Frenk ook zeggen van, uh, kijk wat ze nu doet. Uh, deze voorstelling getuigt natuurlijk van enorm veel zekerheid. Want ook zelf de regie doen. Ja. En het zelf schrijven en er zelf gaan staan, dat is natuurlijk. Ja. Ja, ik heb het niet zo ervaren als zelf de regie doen. Ik was dat gewoon aan het maken. En dat, bij dat maken hoorde zowel schrijven als het doen. En ja, in, in, een, in een lichtdoorloop of zo he, is het lastig omdat je niet en op de tribune kan zitten en er zelf kan staan. Maar ik wist heel zeker, dat wist ik bijvoorbeeld heel zeker, dat ik hier geen regisseur voor wilde, omdat ik toen ik het schreef heel duidelijk wist wat ik ermee wilde... en hoe ik het wilde en wat voor vorm. Wat doet die voorstelling eigenlijk met jou? Ik bedoel, wat het met het publiek doet... dat heb ik net wel een beetje door middel van Loek Zonneveld en wat ik er zelf... maar wat, wat gebeurt er met jou dat je dit nu doet? Dat je deze voorstelling nu hebt gemaakt? Uh, ja, daar ben ik heel trots over en heel blij over. En, uh, en voor mij is het ook een, een soort begin van... wel een soort begin van iets. Dat ik nu ook zin heb om, om verder te schrijven. En dat ook eigenlijk al door. Maar uh, ja, de, daarvoor ik schreef altijd al. Hè. Ik schreef altijd al een dagboekje. Uh, ik schreef voor de jeugdtheaterschool uh, Rabarber ook wel. Maar dan was het altijd nog een soort van verkapt. Van, dan schreef ik dat omdat er een, een klas was van zeven meisjes en er zijn geen stukken voor. Dus dan ging ik zelf voor die meisjes wat schrijven. En, dus eigenlijk is dat altijd al wel zo geweest. Alleen nu komt het eruit. En zo, ik vind het zelf ook heel grappig, want ik dacht altijd dat ik een vroegbloeier was... met mijn 17 naar de toneelschool. Maar de laatste jaren denk ik, nee, volgens mij ben ik eigenlijk veel meer een laatbloeier. Ja. Juist omdat het nu uh, pas naar voren... want dat wordt natuurlijk ook niet erg gestimuleerd, hè? dat schrijven op een uh, uh, theaterschool... Ik bedoel, als je acteur bent, ben je gewoon acteur. Dan moet je niet ook nog nee, iets anders en, willen Nee, en doen. in een gezelschap vind ik ook niet... dat acteurs daartoe gestimuleerd worden. Want je bent inderdaad daar ook in de rol van acteur... en niet van maker of van, van uh, schrijver. Nee, dat klopt. Hm. Ja. ja, dus dat kon ook pas nu gebeuren. Milou Frenken zei ons nog wel dat ze hoopt dat je verder gaat met um, die Indische achtergrond. Dat ze zegt: Ik begrijp er eigenlijk maar 15% van. <lacht> kan je je dat voorstellen? Dat, dat zal het... altijd zo blijven, Milou Frenken. <lacht> Hoezo? Nee, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat het, omdat het heel moeilijk te doorgronden is, dat Indische. Omdat er inderdaad, ja, jeetje, ja, ja. Het is niet zozeer praten, het is meer voelen. En het is heel veel geschiedenis natuurlijk. En heel veel zware geschiedenis ook. Ja, want je bent gewoon de tweede generatie. Ja. Uh, uh, Ritje, je broer, vertelde ons dat ook nog. Je vader heeft in een kamp gezeten, ja. een jappenkamp. Uh, je moeder niet, maar wel in de omgeving van het kamp gewoond. Dat zijn grote, verschrikkelijke verhalen. En daar werd niet over gesproken, tot op de dag van vandaag nog niet. Nee, nee. Nee. nee, en toen deed ik de voorstelling Branden bij het Rode Theater met Alice Zandwijk. Wat was dat ook alweer, Branden? Branden was van Waidi Muawat. Uh, die, die is vier geleden ge gemaakt. Ja. En we hebben vorig jaar, of nu eigenlijk uh, afgelopen maanden, Kust gespeeld, de tweede. En volgend jaar gaan we die reeks. Oh ja, die, die reeks. Ja, die reeks. En Branden, dat, ja, die, is, die is waanzinnig goed ontvangen. Een prachtig stuk en een fantastische uh, repetitieperiode. En die gaat over uh, oorlog en over tweede generatie... Mm -hmm. en over dat je je geschiedenis moet kennen om de toekomst in te kunnen gaan. Dus dat was er wel een confronterende periode, ja. En toen dacht ik toch van nee, inderdaad, ik weet daar niks van... maar ik respecteer dat wel. Ik, la, ik, ik snap dat wel... Maar wat snap je? Als uh, je, er niet uh, je over zegt, kan... ik weet niet of hij het ons nooit verteld heeft, omdat hij het niet wil vertellen. of omdat wij het er niet nooit naar gevraagd. gevraagd hebben. Weet jij dat? Nee, ik, ja, nou, ik ben ervan overtuigd dat mijn vader dat echt niet wil. En dat hoeft hij dan ook niet van mij. Maar waarom ben je daar zo van overtuigd? Tja. Dat denk ik. Ja. Dat voelt echt zo? Ja, voor mij voelt dat echt zo. En is het echt niet zo dat... Het, het komt niet in je op om daar vragen over te stellen. En is het echt respect om het er juist niet over te hebben? Ja, zo voelt dat voor mij wel. Ja. ja. En is dat dan eigenlijk moeilijk? Of voor jou juist heel makkelijk? Van, ik heb daar. Nee, nou... Nou, nou makkelijk. Nee, niet, ja, het is zo. Ja. Ik, ik kan niet eens zeggen dat het moeilijk of makkelijk is. Maar het is zo. En ik heb me daarbij neergelegd en... Uh, ik heb er wel heel veel over gelezen. Ach, man, en een, uh, pff, voor het eerst bezonken rood. Nou, dat was, ja, heftig. Hm. Ja. En wat gebeurde er dan bij branden met jou? Nou, dat ik mezelf die vraag wel weer opnieuw stelde. En, en uh, omdat, omdat wij ook heel persoonlijk daarmee uh, omgingen... Uh, uh, er waren veel tweede generatie mensen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, uh, Nasruddin, uh, Yachia. Uh, Bride, uh, Nastra, alleen van je die de hoofdrol speelde, die zei: Ik ben gewoon bellig. <laughs> <laughs> en voor de rest had iedereen wel ja, ja, had iedereen wel uh, iets meegemaakt. Of hadden zijn ouders een oorlog meegemaakt, of hadden ze zelf een oorlog meegemaakt. Dus, dus ja, we zijn begonnen met die persoonlijke verhalen. En dat heeft die voorstelling heel erg goed gedaan, denk ik. En ik speel daarin een rol van een meisje die uh, op zoek gaat. Uh, ja, de geschiedenis van haar moeder onderzoekt. Hm. Ja. Dus toen kwam het wel heel dichtbij. Van, ja, zal ja. ik wel of zal ik niet? Nou, dat, ja, ja, ja, toen dacht ik, ja, hoe sta ik daar dan in? Wat vind ik daar dan van, van mezelf? En is het dan een laffe daad dat ik dat niet weet? En kan ik, dan, kan ik dan wel verder? En ik vind van wel. Ik vind van wel ja. En er zullen nog heel veel teksten volgen, heb ik zomaar het idee van. Ja. Ik hoop het eigenlijk ook. En je bent bezig hè, aan een volgende voorstelling. Hij is al af. Hij is al af, ja. Nou ja, een eerste versie, ja. ja. Goed, maar voorlopig gaan we eerst kijken naar uh, de Sunshine ja. Show. In uh, Den Haag is het uh, te zien. Ja, vanaf morgen. Vanaf morgen al, in, uh, in, de, in de Schouwburg. En dan 6 tot en met 10 maart en 17 maart ook nog. Ja. En uh, wat staat er op de tegel? Je hebt hem al beschreven. Ja, er staat op de tegel Kijk en Zie. En uh, daar zit even een verhaal aan vast. Want ik had eigenlijk bedacht dat ik er iets anders op ging schrijven. Eerst dacht ik, ik schrijf erop, nu we samen zijn, gaat het beter. En dat is een uh, tekst uit Branden... die uh, uh, mijn personage meekrijgt als enige informatie van haar moeder. Dat is de laatste zin die haar moeder heeft gezegd. Nu we samen zijn, gaat het beter. Dus ik, ik ben heel erg van die zin gaan houden. Dat mm -hmm. betekent heel veel voor mij. En ik ben er ook van. Ik ben ook heel erg van... Ik hou heel erg van mensen om me heen en van mijn vriendinnen en familie. Dus ik ben heel erg van harmonie en, en, en samen zijn. Uh, maar toen droomde ik eergisteren dat ik dit moest zeggen. Dat droomde je? Ja, en, maar zo dwingend. En, to, en ik snap ook waarom. er staat ja. dus kijk en zie. En mijn volgende stuk gaat heel erg over uh, goed kijken. Dat het belangrijk is om goed te kijken... En pas als je goed kijkt, kan je tot inzicht komen. En kun je je ontwikkelen in het leven. En um, ja, ik vond dat ik dat uh, op het tegeltje op moet. Het, dus het moest, gaat helemaal niet uh, als, als maar over zetten. praten en dingen zeggen, maar goed kijken. Goed kijken is heel belangrijk. Ik, ik vind... hou heel erg van oude mensen die open blijven, die blijven kijken... die niet hun ogen sluiten voor dingen waar ze bang voor zijn... maar die he, in het leven staan nieuwsgierig blijven. Ja. Dankzij een droom tot jou gekomen, ja, ja, ja. Esther Scheldwachter, Dank je wel, kijk en zie. Zo dadelijk op deze zende twee dingen. Vanavond geert Jan Jansen over geroofde kunst, vervalste kunst en zijn eigen kunst. En Jules Schelvis over zijn transport naar Sobibor. Een uh, goede avond. Dank je wel, Esther. Graag gedaan. Dank mevrouw Scheldwacht. Dit was de aflevering 2900. Ik draai even het blaadje om. 95, ja dat klopt. 2595. Morgen praten wij met Marcel Reuser over zijn boek Zo Vader: De erfenis van een keuze voor de Waffen-SS. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.